De leden van de FNV stemmen er vandaag over. Voor de tweede dag op rij is het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Duitsland fors gestegen. Het Duitse RIVM meldt 770 nieuwe besmettingen. Gisteren waren er 580 nieuwe besmettingsgevallen en een dag ervoor 345.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 Kopje espresso gaan, maar over iets heel anders. Daar is zoiets met Espresso Love bijna tien over elf in het tweede uur van deze voorzitters in de regio. Nou ja, goed, het is een beetje niks aan de hand vandaag. Hoewel, er gebeurt genoeg, maar straks om half twaalf komt er toch wel degelijk nog een bijdrage van een Mick Boskamp. Hij gaat het hebben over de demonstraties op het Mali-veld, Want uh, daar uh, schijnt ook nog wel het uh, een en ander over uh, te doen. Je hebt het uh, misschien net uh, al een beetje kunnen horen in het uh, landelijk nieuws. Want burgemeester Remkes uh, die, uh, die vindt dat er uh, niet een ja, ongelimiteerd uh, verhaal aan zit... aan het uh, demonstreren op uh, allerlei gelegenheden in zijn stad. Nou, daar zal het uh, min of meer eigenlijk over gaan. Er, zit een, er zitten grenzen aan, zegt uh, Remkes... Maar of de mensen daar zo blij mee zijn, dat is vers 2. Dat uh, moeten we dan maar uh, afwachten. Bovendien, Mick is bekend met Den Haag. Hij heeft er een tijdje gewoond, dus hij weet wel iets over de stad. Uh, en dan kunnen we dat uh, ook uh, gelijk aan hem vragen, wat, wat dat er gaat. Uh, dat is straks. Nu weer even tijd uh, voor de voeten van de vloer. Moet ik moet wel even de, de goede, goede trek erbij pakken, want anders uh, dan. Ik meen toch te weten dat hij iets van zeven minuten duurt, maar dat is uh, kennelijk eventjes. Uh, dan heb ik het nog uh, denk ik even verkeerd uh, gehad. Want dit is wat ik uh, wilde horen. Ja, hij, hij duurt maar uh, drie minuten. Nou goed, dan, uh, dan maar drie minuten. Vind ik het ook uh, goed. Uh, the Richie Family and Give Me a Break. Zou ik nog zo dadelijk vier nummers in een kwartier kunnen draaien? Ik zit het me nu even af te vragen, eerlijk gezegd. Hart op dan neem ik even de mensen thuis mee. 16 minuten, bijna 17 minuten over 11. Dus dat betekent voor de mensen die voor het half 12 denken... dat dat 13 minuten voor half 12 is. En dat dan nog bedenken dat ik er dus nog vier moet draaien. Nou, misschien gaat het lukken. Dat was Casey in the Sunshine Band en Keep It Coming Love... Dan uh, weer even terug uh, naar uh, de onderstroom van Muzikaal Nederland. Moet ik wel even het uh, knopje aanzetten, want anders horen we niks. En uh, dat uh, is uh, dit uh, van Lilith Merrill. What does she do that I don't do? What does she cook that didn't serve you? Must be that thing in the bedroom. I politely refuse.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 you are. To smile. De nieuwe song van Joey Vriend heet uh, Dare For You. Hij is al uh, week uit. Maar goed, uh, het is altijd wel mooi om hem even te draaien. Prepping Man hoorde je ervoor van uh, Lilith Merlo. Het is uh, zeven minuten voor half twaalf. Ga ik het dan ook echt uh, redden? Ik denk het wel. Want uh, na dit nummer heb ik nog een plaatje van twee minuten. dan ook uh, oude witse soul klassieker hoor. Dit is eentje van uh, de dansvloeren Sharon Brown. En I specialized in love.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 Dat uh, gaat, uh, gaat nog net uh, lukken. Inderdaad, het is half twaalf. Ik heb uh, vier uh, nummers weten te draaien. Uh, van uh, 13 minuten voor half twaalf tot nu. Uh, dat is mooi, want uh, dat betekent dat ik uh, ook uh, meteen de volgende gast... en uh, ja, hij wist het eigenlijk ook niet van tevoren... maar uh, ik heb hem uh, toch weer zo gek gekregen... om uh, toch het uh, nieuws door zijn bril bekeken weer te doen. Om half twaalf met mondkapje voor Mink Boskamp. Goedemorgen. Goedemorgen. met beslagen... Ik beslaag een bril op, want uh, als ik praat, dan in uh, het mondkapje er wordt mijn bril natuurlijk En ja. Ik zit in bus 81 op weg naar uh, Haarlem. Mm -hmm. Dan ga ik een nieuwe iPhone kopen. Dat ziet er ja. wel heel spannend. <laughs> en uh, ja, je realiseert je wel, Jaap, dat als ja. jij invalt, dat, dat ik ook automatisch inval. Dus ja, is ja, ja. Jou. Ja. ...is jouw lezen heel erg verbonden aan dat van mij. <laughs> ja. Was, dus ik ben de bloemendast Ja, oké. Okay, dus we hebben het nog even. Maar goed, uh, we gaan uh, even hebben over... ...want ik zag het al ergens staan... ...over de demonstratie... ...viruswaanzin manifestatie voor de vrijheid op het Maliveld. Ja, die gaat niet door. Nee, zoals nee. Voorstel, zo, zoals er nu voor staat, niet. En wat is, uh, wat, uh, wat is daar de duistere reden van dat het niet omgaat? Nou, er is helemaal geen duistere reden. Kijk, uh -huh. eigenlijk is het natuurlijk ook wel... Ja, hoe, ja, het is moeilijk om dat te zeggen, want ik ben natuurlijk een groot voorstander... van wat die jongens doen van 4 Ik vind het heel goed wat ze doen. Maar ik bedoel, kijk, er zijn nu eenmaal op dit moment maatregelen en regels... en daar moeten we naar leven. Heel simpel. Ik bedoel, ik ben ook niet voor de 100 kilometer uh, uh, uh, maximumsnelheid. Maar ja, als ik hard naar de honderd rijd, dan krijg ik een bekeuring, weet je? Uh -huh. dus, dus op dit moment zijn die, die regels zijn er nu eenmaal zo. Hè? Uh -huh. en, en als je dan een... een, een ja, moet ik moet zeggen, als je dan een... een voor honderd mensen krijg je dus een, een toestemming om, een, om een, een demonstratie te doen. Uh -huh. En via allerlei kanalen worden mensen opgeroepen En, en het, het, het schijnt nu dat er in de tienduizenden mensen komen. Ja. Ja, Dan kun je natuurlijk verplicht op innemen dat... Uh, dat de overheid zegt van uh, bekijk het lekker. Ja, ja, zo simpel is het. Weet je, ja. ik vind het daar heel. En kijk, en nu lees ik ook stukken en, en van mensen die zeggen van ja, zie je wel, als wij iets doen, hè, Black Lives Matter, die mag wel, en als wij iets doen, dan mag het niet. Uh -huh. Daar zit ook een stukje waarheid in. Uh -huh. Want kijk, en nu zit ik weer uh, op de conspicie-toer. Uh, <laughs> maar maar ja. heel simpel gezegd, is natuurlijk uh, Black Lives Matter, ja. die zorgt voor verdeeldheid. Ja. ja? Ja. en uh, uh, uh, uh, zeg maar de, de, de, de demonstratie van ja. die gaat over vereniging ja. dus sommige autoriteiten ze zeggen altijd van never waste a good crisis uh, voor hun overheid dan hè? Ja. en dat heeft ook een beetje met het vertel en heersmodel te maken dat als mensen uh, uh, tegen elkaar worden uitgespeeld dan is dat soms handig hm. want dan kan je mensen makkelijker bedwingen en kan je ze makkelijker leiden hm. En ik ga niet zeggen dat uh, de Rutte dat doet helemaal niet, of, of de jongen. Maar ja, het spel Je moet er wel over nadenken, over nadenken dat dit soort, dit soort ja, dynamiek ook leeft. Mm. Mm. Maar de, ja, er zat er wel een black lives matter uh, uh, demonstratie plaats op het uh, Maaiveld. Ja, ja. En, uh, ja, maar misschien komen daar dan wel honderd man in plaats van duizenden. Ja, ik moet het nog zien, hè? Want honderd man, ik uh, staat uh, er is er een soort, soort uh, ticket, uh, ticketapparaat, weet je, wat je mm. ook krijgt als je op de bank uh, moet wachten? Ja, ja, de ja. ja zo uh, bij de slager of uh, bij de begroenteman uh, of bij de bakker dan heb je zo'n zo nummertje trekding. Uh, ding en uh, dan uh, weet je bij honderd uh, van: hé, hey, het is vol, uh, sorry, ja. jullie weer rechtsomkeert uh, met een mondkapje voor uh, en uh, de trein ja. weer in. Ja, ik zie het goed uitgelegd. Ik zie het niet gebeuren, ja, eerlijk gezegd. Ja. Maar ja, weet je, er wordt, ja, ik denk, ik ben zo, ja, jeetje, jeetje, kijk. En, en wat me dan ook opvalt, even in het grotere plaatje. Mm -hmm. Als je ziet, naar nou, alle bewegingen, zoals ook bijvoorbeeld meter, anderhalve meter, die hebben dus 170.000 leden op Facebook. Mm -hmm. Je kan zien dat natuurlijk. Je hebt wat zit. Je hebt uh, uh, een de hond die eigenlijk heel erg... Ja, solistisch, heel goed werk doet. Heel goed werk, dus ik kan ze niet afvallen of wat dan ook. Uh -huh. Maar wat ik een beetje mis, uh -huh. is, is dat men uh, de verbinding met elkaar. Ik denk dat je veel meer power hebt als je met z'n allen gewoon tot een soort overeenstemming komt. Van we gaan zitten met een man of dertig, al die mensen die allemaal op een eigen eilandje bezig zijn om ja, ik moet zeggen, een deuk in de die boter te slaan, weet je wel? Ja, ja. Opzichte van de virusmaatregelen de Ja. Verenigd, zorg dat je met elkaar gaat zitten en zorg dat je samen met z'n allen een, een, een, een brug maakt met elkaar. Ik ja. denk dat dat heel erg belangrijk is en dat niemand daar op dit moment aan denkt en overschrijft. En dat vind ik jammer. Ja, het, het, het, het, ik heb gisteren uh, even een uh, ding van uh, Maurice de Hond uh, gezien op Café Weltschmerz. Ja. Samen uh, met uh, Pim van Galenweer. Het uh, ging ook weer over uh, de, ja, de actualiteit En uh, ja. ja, inderdaad, wat jij zegt. Maurice de Hond uh, die, die zegt, ja, ik kom er niet doorheen. Nee. nee. En dat is eigenlijk in het licht uh, met dit uh, verhaal. Want uh, er worden beslissingen genomen eigenlijk op basis van de verkeerde uitgangspunten. Dat is het betoog. En ook uh, dit uh, verhaal wat, uh, wat de gemeente nu uh, doet uh, in Den Haag... een demonstratie verbieden, uh, dat, uh, dat, uh, dat is wetenschappelijk. Tenminste, dat is het betoog uh, van Maurice uh, de Hond. Uh, is dat het uh, buiten eigenlijk uh, geen kwaad uh, zou kunnen. Want het is eigenlijk wat je ieder deze week ook al hebt uh, gezegd... over uh, de demonstratie in Amsterdam... waar 5000 mensen op af uh, zijn gekomen. En dat daar op een gegeven moment uh, door de GGD... en Hoeveel besmettingen zijn er? Nul. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus, dus het, het, het, het wordt bewezen door de, door de realiteit. Ja, ja uh, nou ja, het, de vraag is: hoe verder nu? Ja, ik weet het niet, ja. ja. Maar, ik, bedoel, ik, uh, ik, ik, uh, ik ga hier wel een stuk over schrijven. Dat, dat, dat dacht ik al. Denk. En, dan, en dan met name over, over de oproep om, om uh, uh, uh, uh, met elkaar een vuist te maken. Hmm. Dat, dat men, men verenigt. Ja. en dat, ze, dat iedereen heel even uit hun eigen wereld stapt en het grote geheel ziet ja. dat is belangrijk op dit moment nou eh uh... Dat, dat, dat, nou ja, dat is ook uh, misschien uh, de meest wijze woord. Ik zie hier trouwens nog iets uh, staan. Uh, dat ze dus uh, wel naar de voorzieningenrechter nog uh, gaan. Omdat ze uh, vinden dat, uh, dat het nog helemaal niet... Uh, ja, ze, ze, ze hebben het over een plan B. Over de, de, de, de organisatoren van de, de demonstranten. Heb ik het over. Ja, ja. ja. ja dat heb ik, ik zit natuurlijk in de bus, ja. ja. Ik zeg het niet mee, helaas. Nee, oké. Okay. Maakt niet uit. Uh, ik uh, vond in ieder geval even dapper dat je de bijdrage wilde leveren. Zo even uit je mouw schuddend uh, heb je er eentje gedaan. Uh, maar maandag gaan we gewoon weer verder. Oké okay, jongens. Dankjewel. Maandag, fijn ja, fijn. ik uh, ga je ook meteen hangen. Dus dan, hoef je ook niet, uh, dan gaan we ook niet verder uh, praten in de bus. Of weet ik veel wat. Dus uh, <laughs> bij deze. Dank je. Hoi. Hoi. Dat was uh, Mink Boskamp. En ik uh, laat het ook eventjes uh, er verder uh, bij. We gaan uh, weer even verder met uh, de muziek uit uh, de uh, muzikale onderstroom. Ja, want hij zit tenslotte in, in, in een bus. En uh, dan. Uh, ik heb mij, meestal dan nog uh, een. Een nabobbel. Maar dat uh, laat ik even lopen. Uh, die nabobbel die, uh, die doen we maandag uh, meestal dan weer wel. Maandag is hij gewoon weer terug om half twaalf. Uh, dit was over demonstratieverbod in uh, Den Haag. En dan gaan we verder met uh, nou, Nederlands Stalen Werk. Hier is uh, Verlina. Andermaal weer met alleen...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 Don't fall. I'll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 En zijn band en hij komt uit Capelle en dit uh, heeft hij uh, niet gedaan tijdens de Rotterdamse dakdagen. Dat uh, heeft hij uh, wel met een ander nummer van hem uh, gedaan, Solid, uh, maar dit uh, komt een beetje in de buurt uh, van Soul Rock eigenlijk. Er zit heel veel bezieling in, maar goed, uh, dat uh, heb je denk ik al wel kunnen horen. Verlino hoorde je daarvoor met uh, alleen en uh, die uh, komt ook uh, regelmatig uh, hier uh, bij, uh, bij deze omroep. Een band die helaas niet meer bestaat, bestaande uit een aantal dames. Ze noemen zich Dakota. En dit gaat over Klavertje 4. Let's! See. Ook wel weer meteen het einde van dit, dit uh, programma. Dan denk je, ja, er zou toch iets uh, van Howard Jones. Nou, uh, ook weer vandaag uh, niet, omdat er uh, is uh, altijd wel iets, iets uh, bijzonders op die vrijdag. Uh, dan ga je iets, iets uh, speciaals doen. Nou, dat, uh, dat doe ik dan ook. En uh, dat is ook meteen de, de afsluiting voor vandaag. Wat uh, betreft uh, dit uh, programma. Want uh, vrijdag is altijd wel de um, opmaat naar het weekend. En. Uh, voor die mensen die dan toch nog een beetje het geluk willen zoeken in uh, toch wat dansbare muziek... doen wij daar, daar graag uh, aan mee. Aan het eind van de middag uh, komt er uh, natuurlijk uh, nog een, uh, een stukje soul bij. Dus dat, uh, dat kan je altijd uh, dan uh, terugvinden uh, hier bij deze lokale omroep. Al 30 jaar doen we dat. Uh, 1981, een knoppen... Uh, ja, een, een knoppensmit, knoppenkoning, hoe je het noemen wilt, Een lichttechnicus is hier ooit uh, geweest. En toen ontdekte hij de synthesizer en wat hij er allemaal mee kon. Dat was uh, wel duidelijk. Dit is uh, eigenlijk het eerste nummer waar ik meteen eigenlijk, uh, verkocht uh, door was. Omdat Verimatum destijds draaide in zijn vermaarde Soul Show. Donderdagavond tussen 8 en 10. Dat was nog uh, dat je uh, gewoon bij de radio bleef. Patrick Cowley en Manager, Ik uh, spreek je maandag weer. Want dan mag ik hier uh, weer uh, staan tussen 10 en 12. Dag. Ja, dat, is, uh, dat gebeurt ook soms ook wel eens. En dan denk je van nou, hij moet toch op een gegeven moment door uh, gaan spelen. En dat doet hij denk ik nu niet is het nu Dus wel. de hand is dus, hè